7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Bakbo van Ivoorkust is ondervraagd... en naar het hotel in Abidjan gebracht waar zijn rivaal Ouattara tijdelijk zit. Bakbo werd vanmiddag met hulp van Franse troepen uit zijn bunker gehaald... en overgedragen aan troepen van de gekozen president Ouattara. Het is de bedoeling dat Bakbo nu een document ondertekent... waarmee hij de macht officieel overdraagt aan Watara. De Ivoriaanse VN-ambassadeur verwacht dat de troepen van Bakbo... hun wapens neerleggen zodra ze horen dat Bakbo gevangen zit. Na vier maanden is de nachtmerrie voor de bevolking van Ivorcus over... zei de ambassadeur. Hij zei ook dat Bakbo zich voor de rechter zal moeten verantwoorden. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn doden gevallen... door een ontploffing in een metrostation. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er om het leven zijn gekomen. De explosie gebeurde tijdens de spits in het centrum van Minsk... vlakbij het presidentiële paleis. Boven het station was een zwarte rookpluim te zien. Er zijn zeker tien zwaargewonden op een brancard het metrostation uitgedragen. Of het gaat om een terroristische aanslag is nog niet bekend. De Rijksrecherche onderzoekt of er fouten zijn gemaakt... bij het verstrekken van wapenvergunningen aan Tristan van der Vlis. Die schoot zaterdag zes mensen en zichzelf dood in Alfa aan de Rijn. Van der Vlis was lid van een schietvereniging. Volgens de Schuttersassociatie had hij nooit een vergunning mogen krijgen... omdat hij in 2006 opgenomen is geweest met zelfmoordneigingen. De opstandelingen in Libië gaan niet akkoord met het voorstel van de Afrikaanse Unie om het conflict in Libië te beëindigen. Ze sluiten elke samenwerking met het regime van Gaddafi uit. De Afrikaanse Unie wil een staakt het vuren, waarna moet worden onderhandeld over politieke hervormingen. Kolonel Gaddafi was wel akkoord met het voorstel. Het weer, vanavond meer bewolking, met vanuit het westen buien, aan zee kans op zware windstoten. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui en veel wind. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Het neemt niet weg dat er nog twee flinke problemen op de weg zijn. Het gaat om de A12, ten oosten van Utrecht. En in het zuiden, de A50 bij Ravenstein. Er is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar staat het vast tussen Veenendaal West en Driebergen over 13 kilometer. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is bij Driebergen helemaal dicht. U kunt er alleen langs via de af- en oprit. Dus het verkeer richting de Randstad kan beter omrijden. Vanaf knooppunt Maanderbroek via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en de A28. Die afsluiting bij Driebergen gaat nog uh, zeker anderhalf uur duren. Dus het loont de moeite om om te rijden. De andere kant op loopt het vast richting Arnhem. Bij Driebergen daar staat 8 kilometer. Dan het andere probleem. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein. 10 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Na een ongeluk Er is maar één rijstrook vrij. Het loopt daar dan ook vast op de A59. Vanuit Den Bosch tussen Nuland en Knoop in Paalgraven staat 10 kilometer.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 Dit is Radio 1, de NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast schildert al 30 jaar zichzelf... inmiddels zo'n 3000 portretten... maar daar kan er gisteren zomaar weer een zijn bijgekomen... en dat lijkt meer van hetzelfde... maar hij schildert zichzelf in vele stijlen met de boertigheid van Van Gogh, de gestileerde Tronie à la Torop... of als een futuristische robot lookalike. En dus is geen schilderij hetzelfde. Hier is Philip Bakkerman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, dat zijn zo'n drie schilderijen, dus drie zelfportretten per week... Praat je over jezelf nou net zo makkelijk als je jezelf schildert? Uh, nee, dat is niet zo. Oh. Dat is veel moeilijker. Punt, klaar. Ja, ja vind je dat veel moeilijker? Uh, ja, de, de, woorden zijn sowieso uh, voor kunst... maar ook voor de, de diepe geheimen van het bestaan... een uh, gebrekkig voertuig... Het schijnt ook dat je eens een keer iemand ontvangen hebt in het atelier... een conservator of iemand die heel veel van kunst wist en zei... hier wordt niet over kunst gepraat. Nee, nee dat, dat is iets anders hoor. Want in mijn atelier kunnen we wel over kunst praten. Maar dat was op, op, op een verjaardag van mij... Ach, en daar kwamen word... ook allerlei kunstenaars en mensen uit ja. de museumwereld. Iemand die wilde inderdaad een gesprek over kunst beginnen. En toen zei ik, nee... Uh, niet op mijn feestje? Niet op een verjaardag. <lacht> en waarom dan niet? Omdat we ze wel gezellig willen houden. <lacht> dan is het niet meer gezellig nou, als het ja, over kunst gaat. Nee, tuurlijk niet. En dan heb je het over, weet ik veel, allerlei intellectuele dingen en zo. Het is gewoon anders. Hm. Ja, is dat, en zo, je... is dat zo duidelijk gescheiden dan? Uh, ja, ik, ik zie het zelf heel duidelijk gescheiden. Ik heb een, een atelier met een deur. En die deur die kan dicht. En als ik erin zit, dan ben ik met kunst bezig. Ja. En als ik buiten die dichte deur ben, dan ben ik niet met kunst bezig. Ook niet op vakantie of, of wat dan ook. Nou, ga je liever niet met vakantie. Ik ga sowieso liever helemaal niet op vakantie. <laughs> en je gaat liever ook niet naar feestjes. Ja, jawel, dat wel. Ja, en ik, ik vind vakantie ook heel erg leuk, hoor. Als het maar één keer per jaar is of zo, dan vind belang, ik het... Uh... En hoe lang? Wat is dan de max? Nou, ik zelf vind het een week al lang, maar nee. ik heb een gezin... Ja. en die willen wel een maand. Dus dan is het de ene keer twee weken, de andere keer drie weken. En wat gebeurt er dan na een week? Dan is het genoeg? Of dan wil ja, je... weet je, ik, er verschijnen allerlei schilderijen voor mijn geestes oog... die ik niet kan realiseren. Ja, dat is toch wel... Zo romantisch is het. In jouw hoofd uh, ontstaan dan beelden. Ja, en, ja, zeker. Maar dan neem je toch een schetsboekje mee. Nee, dat, dat, dat kan niet. Dat, ho dat hoort echt in het atelier. Oh, je begint er vies bij te kijken. <laughs> dat <laughs> hoort echt in het atelier thuis. En daar uh, werk je vijf dagen per week, van s ochtends negen tot vijf uur. Dat klopt. Vijf dagen in de week. Dus. Ja, ja, ja. En op zaterdag en zondag dan niet? Nee, weet je, vroeger, voordat ik een gezin had, schilderde ik dag en je hebt vier nacht. vier kinderen. Ja, vier en kinderen. En hoe oud zijn die inmiddels? Van 27 tot 17. Oké. Okay. 16, mm -hmm. moet ik zeggen. Dus daarvan woont de helft nog thuis, stel ik me zo voor? Ja. Hm. Ja, dus daarvoor. Sorry dat ik Nee, daarvoor werkte ik dag en nacht en in het weekend en ook in de vakanties hè, als vrijgezel. Maar dan krijg je uh, een gezin. En dan blijkt dat je je maar beter aan een maatschappelijke structuur kan aanpassen. <laughs> omdat er anders van allerlei dingen fout gaan. Hmm. En eigenlijk is dat ook heel gunstig. Is dat ook gebleken dan? Nee hoor, maar dat, dat zie je gewoon aankomen dan. En daar ben je een stapje voor... En dan blijkt dat 9 tot 5 van maandag tot en met vrijdag... eigenlijk een hele slimme oplossing is. Nou ja, dat is niet voor niks dat het ooit bedacht is, nee. deze vijfdaagse nee, dan werkweek. Nee, dan heb je daarvoor en daarna van altijd voor uur. andere dingen. Ja. Over maatschappelijke structuren gesproken. Is het ook zo dat de actualiteit in jouw zelfportretten terechtkomt... op de een of andere manier? We zien natuurlijk een hoofd. Nee, volstrekt niet. Helemaal niet? En Ik was ook bang dat jullie een vraag zouden gaan stellen over de actualiteit. En ik dacht, ik weet wel wat ik ga antwoorden. Namelijk? Dat het allemaal verschrikkelijk is... En een schande. En als ik dat zou zeggen, zit ik altijd goed. Echt? Je houdt het verder helemaal niet in de gaten. Jawel. Ik, ik heb jaren gehad dat ik trouwens geen krant las, hoor. Dat ik het echt onzinnig vond. Maar ik lees nu weer iedere dag de krant. De NRC, hè? vertelde je me net. Ja. ja. Uh, maar is het niet zo uh, dat wanneer er een schokkende gebeurtenis is... en, en je, nou ja, je schildert drie portretten per, uh, per week... Uh, de moord op Van Gogh, uh, de moord op Fortuin. Nee, nee, dat, dat heeft taal tot... niets met jouw nee, werk te nou, maken. laten we zeggen, niet op een bewust niveau. Mm -hmm. Het kan best zijn dat het op een onbewust niveau... ik bedoel, het kan bijna niet anders dan dat het op een onbewust niveau... wel zijn uitwerking heeft, maar ja, dat is onbewust... Ja, daar het, weet ik dus niks van. Daar weet jij niks van. nee Het is niet zo dat wanneer we die 3000 portretten op een rij uh, aan jou tonen... Nee, stel dat ja, de mogelijkheid er ja. zou zijn... ze zijn verspreid over de hele wereld... hangen in musea en bij allerlei verzamelaars... dat je zou kunnen zeggen dat is het portret dat ik maakte in die week. Dat puntje, puntje, nee, nee, puntje. Nee, nee, nee. Die, dat verband is er niet. Niet ja, voor mij. Nee. Uh, ik heb hier net een, uh, een artikel neergelegd uh, uit uh, de Volksrand van dit weekend... uit de boekenbijlagen. Ja. En, uh, er zijn een aantal boeken verschenen over het uh, Eichmann-proces. En um, hier staat ook nog eens gememoreerd het, boek, het beroemde boek van uh, Mulies... dat hij uh, schreef over dat proces, de zaak 4061... En uh, Muli's knipte uh, voor de eerste druk van het boek... de foto van Eigman, van het portret van Eichmann... doormidden en uh, spiegelde die gezichtshelften. Dus je ziet uh, drie foto's op een rij. De eerste foto uh, is gewoon het portret van, van Eichmann. Ja. En dan zie je de twee linkerhelften aan elkaar geplakt gespiegeld, En de twee rechterhelften. Ja. En uh, Mulis beweerde dat hier de linkerhelft. zou de goede kant zijn. en de rechterhelft zou de slechte kant zijn. Zie jij daar iets in? Nee, daar zie ik in dit geval in ieder geval niets in. Kijk, uh, het is natuurlijk wel zo dat dit misschien wat rustiger is. dat het linkerhelft. twee linkerhelften misschien een iets rustiger indruk maken. Dan, een, iets, dan die twee rechterhelften. Maar die twee rechterhelften kan je net zo goed interpreteren als een getergd mens in plaats van een, een kwaadaardig mens. mens. Hm. Ja, Ik bedoel, het is gewoon toch, ik vind het toch heel moeilijk te zeggen aan de hand van deze foto's... van dit is slecht en dat is goed. Maar ze hadden vroeger hadden ze een heel leuk gezelschapsspel... voordat de televisie er was in de tijd van uh, Dook en Jef... Ik heb het een keer gelezen in een verhaaltje van Tour dat ze elkaar een, een foto lieten zien van een vriend... die de, die de andere mensen in het gezelschap niet kenden. Ja. En dan moesten ze dan moesten dus die mensen die die vriend niet kenden... moesten zeggen aan de hand van die foto... wat ze dachten dat het karakter van die persoon was. En dat is op zich een heel leuk spel. Ja, en ja. Diegene die die persoon, het weer invoeren. Diegene in die die persoon wel kende, die, ja. die, die, die kon dan lachen of, of weet ik veel wat. Maar, maar ja kijk, als je iemand ziet voor de allereerste keer in je leven... Mm -hmm. bijvoorbeeld zo'n foto van die eigen man... En dan moet je natuurlijk vergeten dat je weet... Ja, dat wat voor, is lastig. Wat een ja. afschuwelijk mens het geweest ja. Wat van afschuwelijke dingen die hij gedaan heeft. En die zou je dan moeten gaan interpreteren. Maar het kan best zijn dat die eigen man, net zoals ik met mijn atelier... dat hij uh, een heel aardig mens was, buiten zijn kantoor. En dat hij misschien wel, ja, zegt zo van Hitler ook... dat hij heel lief was voor dieren en kinderen. schilder bovendien. Ja, dat is dan in Hitlers geval. Nee, ja. maar snap je? En het kan uh -huh. best zijn dat hij gewoon in zijn kantoor gewoon een, een, een meedogenloze moordenaar was. En daarbuiten, heel aardig voor zijn familie. Ja. En dan ga je zo'n foto interpreteren. En wie interpreteer je dan? De een of de ander. En welke kennis heb je al? Dat ook ja. natuurlijk. In het geval van Eigenman speelt dat heel erg. Maar ik, ik zou uit deze foto's geen van drieën zonder meer direct een schoft halen. Die linker en die rechter helft van een mensengezicht. Hoe zit dat precies? Ik dacht dat ik een voorkeur zag bij jou voor jouw linker uh, gezichtshelft. Maar ik ja. heb er 300 gezien van de, van de 3000. Uh, jij zegt dat je geen voorkeur hebt, hè? Zei je nee, net. Ik, ik ben er niet zo mee bezig ook, of hmm. ik links of rechts schilder. Soms wil je gewoon weer toch weer eens even wat anders. <laughs> Kom, vandaag is de tijd voor de rechterkant. Ja, precies. Ja. En dan maar er maar is er een maanden. groot verschil? Heeft iedereen een heel andere linker dan wel rechter? Sorry, maar daar ben ik ook niet mee bezig. Waar ben je dan wel mee bezig, Philip Bakkerman? Ik probeer mooie schilderijen te maken. Punt. Eigenlijk wel. Ja ja. Ja, ja, ja. ja. Dus alle mensen die denken dat jij aan een enorme zelfanalyse doet... na nee, die ben 3000 geen, zelfportretten? ik ben geen spiegoloog. Nee. Ik ben eerder, laten we zeggen, als je mijn werk dan toch als iets meer dan een schilderij wil zien. En dat doe ik zelf toch ook wel stiekem. Want het zijn geen asbakken. Het zijn wel degelijk zelfportretten. Maar dan zie ik het eerder algemeen. Dus laten we zeggen als een filosoof. Dan Philip Akkerman en zijn zielen roerselen. Die interesseren me ook niet heel erg. Oké, okay, nou, we hebben het er zo over. Over uh... Die portretten en, en, en dat verlangen van jou om iedere week maar weer die drie portretten te maken. Nog één ander bericht waarmee ik je wil lastigvallen. Want het gaat toch wel degelijk om uh, uh, gezichten. Vanochtend in de Volkskrant een groot verhaal. Ik heb het ook uh, daar neergelegd omdat het om een Haagse huisarts gaat. En uh, Den Haag is jou al, al sinds heel lang de stad waar jij woont. Een Haagse huisarts die uh, vrouwelijke gezichten heeft misvormd... als ik het zo mag zeggen, omdat hij had gezegd... ach, die plastische chirurgie, ik los dat wel even op voor je. Ja. De huisarts wordt nu uh, aangeklaagd en er zijn twee foto's te zien. Hoe sta jij tegenover uh, plastische chirurgie... Het is verschrikkelijk. Het is een schande. En het is een schande. <laughs> ik zelf heb geen plastische chirurg <laughs> nodig. Ik heb daar verf en een kwast voor. Je ziet er trouwens veel jonger uit dan je zelf schildert. Dat is dan wel weer de omgekeerde wereld. Ja, nou, is het echt waar? Ja, ja, vind ik wel. Ja. Ben je daarvan bewust nee, of nee, helemaal nee, niet? Nee, nee, nee. Want ook jouw goede vriend en uh, fotograaf, die jou regelmatig uh, portretteert... Ja. zegt dat, dat je zelf veel jonger schildert dan je... Uh, veel ouder, ouder schildert dan ja, je in werkelijkheid ja. bent. Ja, ik ben daar ook niet zo mee bezig, met, met gelijkenis. Goed, de tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. En uh, luisteraars uh, worden uitgenodigd om uh, zich te melden op onze website of via Twitter. Het wordt zeer op prijs gesteld. Vragen en reacties op radiokunststof.nl. Uh, Filip Akkerman, meer dan uh, 30 jaar geleden uh, begon het. Toen besloot je om uh, alleen nog maar jezelf te schilderen. En nu zijn we dus uh, 3000 uh, portretten of iets meer of iets minder, toch? Uh, ja. Verder, wat heb je vandaag geschilderd? Ja, niks. Niks? Nee, ik heb uh, verlamd van de zenuwen voor dit interview Ach, in het bed op. gelegen. Hou op, echt? Nee, echt. Om je voor te bereiden? Nou ja, voor te bereiden. De, ja. Het <lacht> is een schande. <lacht> zo gaan die dingen toch? <lacht> dan lukt het niet, dan gaat het niet. Nee, ik bedoel, nee, je dan... bent zo gestructureerd in de wereld. Ja. Iedere. Nee, kijk, ik, ik kan wel uh, panelen gronden of dat soort dingen. Dat gaat wel. Maar een schilderij maken, dan ben je toch. Ja. Te veel afgeleid of zo. Een interview speelt toch een aantal keren door je hoofd. Wat gaat ze vragen? Wat is nou het alle benauw... nou, Waar ben wat je nou het allerbenauwdst voor? Ik wist precies wat je allemaal ging vragen. Ja, ja juist omdat ik die vragen verzinnen. stel. Ja, ja. Want het zijn natuurlijk altijd dezelfde vragen. En ze gaan altijd net die kant op die jij eigenlijk niet wilt. viel me net ook al op. Want, ja. uh, nou, dat valt ook wel mee nee, hoor. Ja? Dat het niet om die zelfanalyse gaat. Nee, dat is inderdaad... Ja, dat... Moet ik dat is even, toch precies ja, bij, wat ja. iedereen altijd uh, veronderstelt. Ja, dat is zo. Waar begon het eigenlijk mee uh, in 81? Kun je het portret beschrijven dat je toen schilderde? Dat allereerste Ja, dat werd? is een heel uh, grauw, grijzig, impressionistisch-achtig zelfportret... in de spiegel gemaakt. Eigenlijk een beetje amateuristisch. En toen had je al twee jaar uh, de kunstacademie. Of twee jaar. Je had Ateliers 63 in Haarlem gedaan. Ja. Heel prestigieus. Nadat je de Haagse Kunstacademie had gedaan. Ja. En toen viel het kwartje. En, en het werd een amateuristisch zelfportret. Nou, weet je. Uh, toen Op de Kunstacademie in Den Haag. Daar gaven ze best wel ook wel schildertechniek hoor. Maar daar was ik helemaal niet tegen geïnteresseerd toen ik 18 was. Ja, je wilde heel wat andere dingen. Je wilde. Ja, ik weet niet. Een beetje Reuring. Dus. Uh, toen ik op een gegeven moment dacht, van laat ik eens een keer een paar uh, portretten gaan schilderen van mensen, van vrienden. Toen kon ik dat helemaal niet. Toen ik het wel wilde dus, hè, uh, mm -hmm. technisch goede schilderijen maken, toen kon ik dat helemaal niet. Ik dacht, ik ga een beetje oefenen op zelfportretten. En uh, ik maakte een paar zelfportretten. Maar voordat ik er erg in had, deed ik dat al uh, nou, ik op een gegeven moment een, een jaar lang. En toen dacht ik, verrek, ik heb een jaar lang zelfportretten geschilderd, terwijl ik eigenlijk iets heel anders ermee van plan was. Mm -hmm. ik ga nu, nu, nu ga ik door met die zelfportretten. Dit, dit past blijkbaar bij mij. Je had plotseling het thema gevonden? Of ja, wat? ik was er eigenlijk zo'n beetje vanzelf ingestruikeld. En toen dacht ik van, ja, dit past bij mij als een handschoen. Ik heb nooit... Het ging, ja, ging gewoon lekker en ik wilde niks anders meer. Je schrijft, dat staat trouwens in, Het is een hele mooie uitgave... een catalogus is uitgekomen bij uh, de solo-expositie... die op dit moment te zien is in, uh, in de kunsthal in uh, Rotterdam. Um, we gaan het zo hebben over hoe dat opgebouwd is... want het is heel, heel bijzonder opgebouwd, namelijk aan de hand van de verzamelaars. Maar er is dus een boekje bij uitgekomen en een vriend van jou... Uh, en een van de eerste die jouw werk aankocht... Die zegt in dat boekje dat hij uh, dat in 1981 een briefje van je kreeg. Met de mededeling: Had de ziekte van Pfeiffer, was bijna dood. Woon nu bij vriendin in Den Haag en maakt nu zelfportretten. Ja, uh, ja, ja, ja, Jacques Mond. Ja, Jack Mond. Ja, Jack heeft Jack. wel een beetje gevoel voor humor. Maar ik, ik was ik wel was behoorlijk ziek geweest hoor. Maar dat, dat ik bijna dood was, dat is een verdichtsel van Jack. Net zoals dat, wat hij verderop schrijft in dat stukje. Dat mijn honderden abstracte tekeningen bij een lekkage... tot één grote pap <laughs> vermengd zijn, dat heeft hij ook maar verzonnen. Die tekeningen zijn er nog steeds. Maar goed, heeft het een iets met het ander te maken? Het feit dat je toen uh, behoorlijk in de lappenmand zat? En... Oh, dat zou heel goed kunnen, dat, maar dat, dat is ook zoiets... Uh, dat weet je niet echt of dat zo is. Misschien was het wel een, een, een geestelijke crisis die zich lichamelijk uitte... En dat ik door zelf portretten schilderen eruit gekomen ben. Maar ja, nou, nou ga ik ook zitten verzinnen. Die blik in je ogen ook de ja. hele tijd erbij. Vol nou, afschuw. Nou, ik denk, nou zal ik maar eens even zal, antwoorden heb wat ik het ze nu graag toch wil. Weer, heb ik het nu toch weer gezegd? Ja. Nee, maar het is helemaal niet dat ik het graag wil. Maar het ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Ja, het kan. Het kan allemaal. Ik weet het niet, hoor. En het feit dat je bij die vriendin in Den Haag bent gaan wonen... is dat trouwens nog steeds de vrouw met wie je ja, uh, ja. nu ook verkeert... en met wie je inmiddels uh, vier kinderen hebt gekregen. Ja, precies. En die dus eigenlijk de structuur in jouw leven heeft gebracht. Ja, eigenlijk wel. Nu heb je die structuur er wel in, in, in ongelooflijke mate ingebracht... door uh, die vijf dagen in de week te gaan werken, van negen tot vijf. Maar ja. ook nog eens... Uh, je hebt niet alleen maar gekozen voor dat zelfportret. Ja. 3000 in totaal. Maar ook voor de techniek. Waar, ja. waar je heel erg streng in bent. En het formaat. Ja. Weet je wat het is? Uh, voordat ik zelfportretten maakte, sprong ik van de hak op de tak. Ik dacht, en dat denk ik nog steeds. Je moet doen wat in je opkomt als je kunstenaar bent. Dat is een van de weinige beroepen waarbij dat kan. Mm -hmm. En dan moet je die vrijheid ook pakken. Maar als je dus de ene dag beelden maakt en de andere dag zelfportretten... en dan weer foto's en dan weer een soort van grappige actie... en dan weer abstracte schilderijen, dan, dat is een soort chaos. Dus je kan bijvoorbeeld vergelijken met muziek. Als je alleen maar noten zou horen, zonder ritme... dan, dan kan je daar eigenlijk helemaal niks meer. Dat is, dat is zo'n bende dat, dat je daar niet... Ja, je, je schiet er weinig mee op en het is voor maar zeggen, een, een luisteraar... ook na vijf minuten heel erg vermoeiend... Maar als je er een ritme onder zet, dan is het, uh, is het te hanteren. En dan kan je ervan genieten. Je kan erop dansen, je kan het volgen, je kan er een lijn in zien. En dat is met, met, met die kunst ook, met die vrijheid, die algehele vrijheid. Je moet er... De vrijheid was te groot. Die was te groot. Het was jou allemaal wat te wild. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Maar het is heel goed om er een, om er een ritme in aan te brengen. Om het in te kaderen in een, in een aantal beperkingen. En uh, ja, er kwamen steeds meer beperkingen. Maar die vrijheid om te schilderen wat ik wil, die heb ik nog steeds. En is dat dan ook een soort sport, die, die beperkingen die je zelf oplegt? Nee, nee, nee, nee dat, dat komt ook geleidelijk. Ja, op een gegeven moment ik schilderde dus een beetje, een beetje impressionistische zelfportretten... de eerste paar jaar. En op een dag had ik een hele mooie gemaakt. Ik dacht, zo eentje ga ik hem morgen ook maken. En dat lukte niet. Dat kon ik niet. En toen dacht ik, verrek, wat ben ik nou voor een schilder... als ik niet kan maken wat me voor ogen staat... En toen ben ik een beetje, ben ik, laten we zeggen, intuïtief in één kleur gaan schilderen. En dan maak je het eigenlijk iets makkelijker. Want je hoeft niet over kleur na te denken. Ja. En precies in die tijd liep ik in het Rijksmuseum en daar hing een schilderij van een oude meester. Dat was half af. En die helft die niet af was, die was in één kleur. Groen en wit. En ik dacht, verrek, dat doe ik nu ook. En toen ben ik daar boeken over gaan lezen. En toen ben ik bij de techniek van de oude meesters terechtgekomen. Dus ja, toen had ik één techniek. Namelijk die techniek van de oude meesters. Leg die eens uit voor de niet-kunstkenners? Uh, ja, dat is een hele praktische techniek. Als je dus iets naschildert uit de werkelijkheid... of niet naschildert, als je iets, ja, iets wil schilderen... wat in de werkelijkheid ook bestaat... Ja. dan heb je drie, heb je drie zaken heb je, heb je, uh, mee te maken. Het eerste is de tekening. Dat wil zeggen, waar zet ik wat neer? En doe ik het karikaturaal? of doe ik het heel nauwkeurig. Een tweede is donker licht. Ja. Waar valt het licht op? Hoeveel licht valt erop? En dan krijgt het ook een volume. En een derde is de kleur. En wat deed nou Van Gogh en al die schilders daarvoor, vlak daarvoor en daarna? Mm -hmm. Die deden die drie problemen, die, die lossen ze in één keer op. Dus ze gingen met een kwast, gingen ze gelijk kleur, donker licht en tekenen. Dat deden ze in één keer... Maar dat is gewoon eigenlijk iets te moeilijk voor, uh, voor een mens. Ja, Van Gogh heeft daar fantastische schilderijen mee gemaakt. Dus het kan wel. Maar het, het, is ook, het is ook wel veel. En die oude meesters die deden het in drieën. Die maakten eerst die tekening. Daarna een griseeën. En daarna de kleur. Als ze de griseeën maakten. Hoefden ze niet meer bij tekenen na te denken. Als ze de kleur deden. Hoefden ze niet over donkerlicht. En over tekenen na te denken. Dus het is heel praktisch. Ja. En ze konden eigenlijk drie keer. 100% concentratie toepassen op het onderwerp. En dat is precies hoe jij het nu ook doet? Dat is hoe ik het nu doe. Dus hoe krankzinnig mijn schilderijen soms ook zijn... er zit altijd die hele degelijke oude basis onder. En dat voel je, ook in zo'n schilderij als je ernaar kijkt. En hoe voel je dat dan? Ja, dat, dat, je, je, ziet het, uh, je ziet het letterlijk, dus behalve dat je het voelt. Je ziet het ook letterlijk doorheen schemeren, die onderlaag. En het is niet op doeken? Nee, het is op paneel, op houten plaatjes. Ja, en wat zijn dat dan voor houten plaatjes? Hè? Ja, dat is, dat is maar zo niet... Dat is extra hard hardboord. Ik heb een keer in een boek gelezen dat restaurateurs dat gebruiken. Af en toe om linnen, op te, linnen, linnen van een oud schilderij wat vergaan is... om dat daarop te plakken. Ik denk, nou, dan als zij dat gebruiken, dan zal het vast wel goed zijn. En waarom heeft dat jouw voorkeur? Waarom verkies je dat boven linnen? Het heeft twee redenen. Uh, de meest praktische is dat het uh, hout is star. Hè, dat beweegt niet. En een van de laag, die middelste laag, is met tempera... En dat versteent vrij snel. Ja. Oliver versteent trouwens na 80 jaar, dus dat versteent ook. En steen op linnen... Na 80 jaar pas? Ja. Maar ja, toch. Hè? Maar de, en de steen op linnen, dat kan je je voorstellen als het linnen beweegt... dat het eraf breekt. Ja. En dan krijg je al die krakelures krakke, of krakelee, hoe heet het? Terwijl uh, steen op hout, nou dat, dat, is, dat is wat, wat, wat degelijk. Het blijft rijkelijk. lekker, ja, lekker ja, steen. Dat is gewoon beter. Maar daarbij, als je nou door het Rijksmuseum loopt... Dan moest je maar eens kijken, of door het hij doet het niet toe... door Boymans, door de oude afdeling. Mm -hmm. En dan moest je zeggen, ik vind dat schilderij mooier dan dat schilderij. En dat deed ik op een gegeven moment ook. En die schilderijen die ik het mooist vond... waren altijd op hout geschilderd. En niet op linnen. En dus toen dat... nou, heb je op basis daarvan... Nou die keus... ja, die twee redenen, dat is dan doorslaggevend. Ja, ja, ja. Is het, uh, want nu leg je het eigenlijk ook uit hoe het werkt... Hè? dat het voor jou ook een, een studie is naar heel veel verschillende... Dingen, kan ik het zo zeggen? Want wat, wat gaat er eigenlijk in jouw hoofd om als je aan je volgende portret begint? Ja, uh, die techniek van die oude meesters, en dat is echt zo'n proces. Dat duurt tien mm -hmm. dagen. Bij mij In mijn geval duurde het tien dagen tussen dat je een eerste schilderij begint en dat het klaar is. Mm -hmm. Dus je hebt, laten we zeggen, geen, geen spontaniteit. Dus de spontaniteit die, die hoort daar niet bij. Als Van Gogh ze had moeten schilderen, dan was hij nooit Vincent van Gogh geworden. Dus het is maar goed dat hij wel, dat hij niet met die methode van de oude meesters werkte. Want hij, hij moest spontane beslissingen kunnen nemen. En mijn spontaniteit die, uh, vindt plaats als ik een schilderij verzin. Dus op een gegeven moment verzin ik een schilderij, laten we zeggen, met gele balletjes. Ik zeg maar wat. En dat ga ik dan maken. Maar vanaf het moment dat ik eraan begin te schilderen, moet ik gewoon een plan uitvoeren. Dus als ik eenmaal begin, dan mag ik niet meer spontaan zijn. Mijn spontaniteit <laughs> zit hem is van echt, tevoren. Zit in je hoofd. Is van tevoren, ja. Dus dan uh, bedenk jij bijvoorbeeld... Zullen we er nog eens een uh, beschrijven? Even kijken, er zit er eentje bij met uh, die mooie bril op, deze. Uh, een groene baret, want uh, je hebt ook af en toe een, uh, een hoofddeksel op. Kun je die eens omschrijven? Ja, weet je, dit is eigenlijk nog... Dit is eigenlijk uit een tijd dat ik nog niet eens zulke ontzettend, zo ontzettend veel artistieke ideeën had. Dit is <laughs> dus een beetje in de spiegel geschilderd. Hmm. Tegenwoordig werk ik zonder spiegel. Sinds wanneer? Nou, eigenlijk sinds, ik weet niet precies wanneer. Op een gegeven momenten, laten we zeggen tien jaar geleden, ging die spiegel weg. En als je in de spiegel schildert, dan schilder je gewoon na wat je ziet. En dat, is, dat zie je hier, dat ik gewoon schilder, na schilder wat ik zie. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, je moet niet schilderen wat je ziet, je moet schilderen. Nee, wat ik net zei, als je in je wat je in, in, in je hoofd zit. En dan krijg je later, en dan zie je gewoon dit soort schilderijen. Die zijn veel krankzinniger. Dat zien ze niet, hè, thuis. Nee, maar, ja, nee maar dit is gewoon een schilderij dus. met... De haren hebben zu zuurstokkleuren. En ze schieten als, hoe moet je het nou zeggen... als koraal alle kanten op het haar. En de hoofd heeft ook hele rare kleuren. En dat is gewoon niet in de spiegel gemaakt, maar uit de fantasie. En dan ben je, dan ben je gewoon vrijer. En dan ben je meer bezig met het maken van een schilderij... Want het is dus niet de bedoeling om de werkelijkheid na te bootsen, maar om een mooi schilderij te maken. Laten we het dus over die blik in de ogen hebben. Want waaraan herken je eigenlijk dat een portret een zelfportret is en niet het portret van iemand anders? Ja, dat, dat is dus inderdaad ook wel een beetje die blik in de ogen. Hè, laten we zeggen, iemand die een zelfportret maakt. Die, uh, die lacht niet. Uh, ik bedoel, iemand die aan het werk is, die lacht niet. Nee. En, uh, en je maakt een zelf... Dat doe ik alleen maar. Ja, jij hebt een van de weinige beroepen... waarbij, dat, uh, waarbij je kan lachen terwijl je ja, werkt. Ja. En uh, ja, nee, dan, dan... Je bent serieus bezig en het lukt niet. Dus dan krijg je nog boos kijken ook. En... Dan krijg je zo'n heel geconcentreerde... Uh, ja, maar, maar gek genoeg, sinds ik niet meer in de spiegel schilder hebben ze nog steeds die blik. Ja, hoe dus, komt dat dan? Dat vind ik wel raadselachtig. Ja, weet je ook niet hoe dat komt. Nee, nee, nee. Waarschijnlijk is het ingesleten, toch? Maar is dat, geldt dat voor uh, iedere schilder? Dat als het een, uh, uh, een, een zelfportret is... dat je dan uh, ogen hebt die, die je recht aankijken? Ja, Want dat... als je iemand anders portretteert, dan kijkt die ander je meestal niet rechtstreeks aan? Nee, en dan, en dan is het oog... Het oog is dan ook een ovaaltje, hoe heet het? De iris. Hm. Dus als, je, als ik langs jou heen kijk en jij kijkt naar mijn irissen, dan zijn het ovaaltjes. Maar als ik er recht aankijk, dan zie je een cirkeltje. Oh ja, ja. En dat is, heeft natuurlijk ook iets psychologiserends. Hè? Net zoals die slang van die Indiaanse... Hoe heet zo iemand? Hè? Ja, die in trans probeert te krijgen. Hè? Dus die ballen, die twee perfecte cirkeltjes... Die, daarmee kan je iemand inderdaad in bedwang houden. Ja. En dat doen die zelfportretten dus ook vaak. Dat doe jij ook bijna, ja, ja, nee, precies. We gaan er heel even uit voor de verkeersinformatie. De nog op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen, 14 kilometer na een ongeluk. De weg is nog steeds afgesloten. Het verkeer kan er langs via de af- en oprit. Maar u kunt beter omrijden vanaf knooppunt Maanderbroek... via Barneveld en Amersfoort over de A30, de A1 en de A28. Na een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... bij Ravenstein, 8 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Maar door die file loopt het ook nog vast op de A59... Vanuit naar naar bij lopend paalgraven, 5 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. U luistert ondertussen nog steeds naar kunststof. En Filip uh, Akkerman is vandaag onze gast. Schilder. En hij uh, schildert al uh, sinds 1981 zelfportretten. Zo'n drie per week. En dat maakt dat de stand nu is, uh, staat op uh, 3000 zelfportretten. Um, en 300 daarvan zijn op dit moment te zien in de kunsthal. 400 daarvan zijn op dit moment te zien in de kunsthal. En iedereen moet gaan, want dat is een waanzinnige ervaring, kan ik wel zeggen. Het is echt bijzonder wat je daar ziet. De um, tentoonstelling is op een bijzondere manier opgebouwd. Namelijk aan de hand van verzamelaars. Ja. Uh, leg het zelf even uit. Ja, ik schilder dus alleen maar zelfportretten. En als je dat hoort, zonder dat je ooit zo'n schilderij gezien hebt dan denk je, saai. Ja. Maar uh, als je op de tentoonstelling loopt... Dan, uh, ik, ik zie het aan mensen hè, tijdens het ophangen. Dan, kom, dan komt er een elektricien binnen. En uh, na een minuut verschijnt er een ontzettende grijns op zijn gezicht. En dan vind ik dat ik het goed gedaan heb. Mm -hmm. Maar dus, er is enorm veel variatie. En er, is, er, is, er gebeurt ontzettend veel binnen dat ene thema. En er was een Amerikaanse kunsthistoricus. En die zei mij een paar jaar geleden dat Om Jouw Werk Goed... Te exposeren heb je eigenlijk niet één samensteller nodig, maar tien. En iedere, verzaam, iedere samensteller die kiest zijn eigen deelverzamelingetje uit jouw 3000 zelfportretten. En dan zou je zien dat je tien verschillende interpretaties van jouw werk krijgt en tien heel verschillende akkermannen ja. te zien krijgt. En toen zei hij, maar je hebt vast wel tien verzamelaars en die het op die, die op die manier verzamelen. En dat klopt. Dus we hebben tien verzamelaars, of elf verzamelaars gekozen die. Alle elf iets, iets uh, ja, een heel duidelijke identiteit in een verzameling hadden. Ja, wij meesten dus eigenlijk ook weer een portret van zichzelf geven. Zo heb eigenlijk je de, wel, ja. de, de wilde verzamelaar, uh, die, die uh, zo ja, de meest extreme portretten van jou heeft uh, uitgekozen. Ja. Ik weet even de namen allemaal niet, maar dat doet er ook niet toe. En je hebt iemand die dan bijvoorbeeld vijf op een rij heeft gekocht... die allemaal heel erg op elkaar lijken. Die ook opeenvolgen, die grijze bedoel ja, ik dan. Ja, ja, nee, precies. Um, nou, wat voor anderen kunnen we nog... Er is iemand die er heel veel heeft gekocht. Ieder jaar één. Er is iemand die er ieder jaar één wilde kopen. Maar, en nu komen we bij de titel van de tentoonstelling... die ook door een verzamelaar bedacht is. <kliek> Kijk... Akkermania. Akkermania, ja. Die man is, die, dat is een koorts, hè? dat is een ziekte, hè? die mania. En op zich verkoopt mijn werk heel erg moeilijk. De eerste 15 jaar heb ik ook nauwelijks iets verkocht. Maar... Terwijl je nu toch behoorlijk succesvol ja, bent. Ja, het gaat altijd even duidelijk zijn. Ja. Maar dat komt door de akkermania. Kijk, als, eh, een portret van een ander hang je niet zomaar in je huis. Tenzijde, alleen een portret misschien van je ouders of van je kinderen. Maar een portret van een wild vreemde die ook nog eens een keer boos kijkt. Dat, dat, dat verkoopt ook. Dat verkoopt gewoon moeilijk. Maar het blijkt dat als iemand er eenmaal één een koopt... dan wil die er twee, drie, vier, vijf, zes... dan slaat de akkermania <laughs> toe. En, en waar zit en, hem dat dan in? Dat, dat weet ik niet. Misschien omdat drie van mijn zelfportretten... een gedeelte zijn van het hele verhaal. Eigenlijk meer dan één zelfportret. Snap je wat ik bedoel? Eén Ackerman is geen Ackerman. Nou, zegt ja, nee, de dat kan, dat kan ook heel goed. Als je van mooie schilderijen houdt... dan kan je er net zo goed een hele mooie uitpikken... en daarvan genieten. Dat vind ik zelf eigenlijk... Dat is toch iedere keer mijn uitgangspunt. Iedere keer één schilderij. Maar inderdaad, op een gegeven moment heb je een rijtje van tien schilderijen. En die vertellen dan toch samen, vertellen ze meer een verhaal dan één schilderij. En ze, ze zijn over de hele wereld verspreid. Er was ook iemand die me vertelde van, dat hij zo'n mooi interieurblad had gezien. New York, een of andere prachtige appartement. En daar opeens allemaal akkermannetjes ja. zag hangen. Dat is toch ook wel. Ja, vreselijk woord, maar heel ja, bijzonder. Nee, dat, dat, dat, is dat, e dat is echt heel leuk, ja. Toch? Ja, nee, dat is fantastisch. Kijk, ik maak ze alleen voor mezelf. En niet voor anderen. Kunst is voor mij geen vorm van communiceren. Ik ben echt de schilder van het onbewoonde eiland. Daarom maak ik natuurlijk ook alleen maar zelfportretten, want er is helemaal niemand anders. En ken je ze, die mensen die, die ze dan... Vaak niet. Va uh, uh, vaak niet, maar soms ook wel. Want je hebt zo'n vier uh, galeries die, die jou vertegenwoordigen. Ja. Wie ken je dan wel? Nou, meneer van Kaldenborg bijvoorbeeld. Van Sorry. die meneer van Kaldenborg die ja. er 250 heeft. Ja, dat moet dan ook bijna wel. Die dan ken raak je zelf ook nieuwsgierig. Ja. En mijn vriend wat? Jack Mond, die, er, die alleen die gekken heeft. He, die, die, hij is degene die van die gekke schilderijen houdt. Ja, dat is natuurlijk een vriend van me, dus die ken ik ook. En die meneer die er 250 heeft gekocht, wat is dat voor iemand? Ja, dat is sowieso een enorme verzamelaar van kunst. Uh, op dit moment is er in de kunsthal ook een tentoonstelling van een klein deel van zijn, van zijn eigen collectie, de calder collectie Dus hij, hij verzamelt ontzettend veel kunst. Maar dat is hij een is... van de grootste kunstverzamelaars van Nederland. Jazeker. Hmm. En hij is 15 jaar geleden ook begonnen met mijn werk te verzamelen, tot mijn grote vreugde. En eh, spreek je zo iemand dan ook regelmatig, Of komen ze langs op je atelier? Hoe gaat dat? Want... Hij komt één keer per jaar. Met hem, ook, hebben, met hem heb ik een speciale afspraak. Hij komt één keer per jaar op mijn atelier. En dan kiest hij uit het werk van het afgelopen jaar... ...kiest hij er een stuk of tien uit. Zitten er portretten bij waarvan jij nadat je ze hebt uh, afgerond, afgemaakt, zegt... ...en deze gaat de deur niet uit? Ja, ja ik, ik, ongeveer tien per jaar hou ik er ook zelf. En kun je daar iets over zeggen? Ja, soms is dat eentje die ik ontzettend goed gelukt vind. Maar soms is er een die wat minder is. Maar die bijvoorbeeld uh, ja, technisch interessant is... om over een aantal jaren misschien nog weer op terug te kijken. Hoe heb ik dat gemaakt? En dat heb ik ook allemaal opgeschreven in schrift. Hoe ik een schilderij gemaakt heb. Dus dat kan ik altijd terugvinden. Doe je dat bij ieder portret? Nou, in het begin wel. Toen het een worsteling was, deed ik het bij ieder portret. En nu gaat het toch wel iets makkelijker. En nou heb ik niet meer de noodzaak om het steeds meer op te schrijven hoe het gemaakt is. Zou je het zelf ook manisch willen noemen, eigenlijk? Hoe je werkt? Ik bedoel, je hebt het wel over die verzamelaars. Ja, dat is een moeilijke vraag. <laughs> Vol, volgens mij, is, ik, ik ervaar het als de normaalste zaak van de wereld. Waarom scheelt het niet iedereen alleen maar zelfportretten. Maar ik denk wel dat het van buitenstaande als manisch kan overkomen, ja. Maar voor jou zelf is het echt alleen maar een ambacht? ja. Nou ja. Nou, lichte nee, aarzeling, hè? Ja, het, het, is, het is toch ook wel ja, dat je. Ik heb natuurlijk ook toch wel levensvragen, hè, bestaan. Want wat is dit allemaal hier, dit, dit bestaan? En je wilt het leven leren kennen, als het ware. Hè, onder woorden kunnen brengen, maar ja, dat is heel moeilijk. En, eh, Kijk, wij kennen de wereld van buiten. En we kennen onszelf ook van buiten. Maar onszelf kennen we als enige. Nou ja. Niet we, ze van zeggen, we kennen onszelf ook van binnen. En anderen, ik, ik ken jou niet van binnen. En die stoel ook niet. Maar onszelf kennen we van binnen. Dus als je dan de wereld wil leren kennen, als het ware, dan is het natuurlijk is eigenlijk best een goed idee om, om dat te doen aan de hand van jezelf. Omdat je jezelf op twee manieren kent. Het is dus eerder filosofisch dan psychologisch. Ja, dat deze dus, analyse. Ja, weet je, en toen ik met jezelf betreft heb had ik dit soort gedachten niet. Ik ben geen zelfportretten gaan schilderen omdat ik dacht... je kan de wereld het beste leren kennen door jezelf te leren kennen. Maar er zijn gedachten die je, je gewoon in de loop der jaren... die zich gaan je opdringen. Ja, en die zich anders waarschijnlijk niet aan je hadden opgedrongen. Nee, nee zeker, zeker ja. niet. Heeft dat je karakter ook bepaald of veranderd? Nee, volgens mij is een, uh, het karakter van de mensen altijd hetzelfde... wat er ook gebeurt. Maar door verschillende omstandigheden waar je geen geen vat op hebt, mm -hmm. kan een karakter zich natuurlijk anders uiten. Kijk, als die, die Adolf Eichmann waar we het net over hadden... Ja. zo weet hij toch? Ja. ja. Als hij niet tijdens, tijdens de Tweede Wereldoorlog geleefd had... maar misschien nu, ik zeg maar wat, in Duitsland... dan was hij misschien wel helemaal geen monster geworden. Maar in zijn karakter verscholen zit die mogelijkheid tot dat monster. En hij komt in die omstandigheden dat dat monster naar buiten komt. En dan komt dat monster ook naar buiten. Dat kan dan ook niet anders. Laten we even naar een vraag van een luisteraar gaan. Leuk dat Filip Akkerman vanavond de gast is. Neeltje Huinen uh, meldt dit. Ik bezit al mijn hele leven een aardewerken beker en schaaltje... met een blauwe rand en mijn naam in krulletters in blauw erop... gemaakt door zijn vader, ja. Paul Akkerman. Hij was een vriend van mijn ouders. Ik heb de beker en het schaaltje altijd heel speciaal gevonden. Niet in de laatste plaats, omdat ze volgens mijn ouders gemaakt waren... door een heel bijzondere man. Nou... Leuk hoor. En daar zit nog, iets, er zit nog een verhaal aan vast. Mijn vader die wilde dus eigenlijk kunstenaar worden. Je bent opgegroeid in? In Vaassen, op de Veluwe. Ja. En hij wilde kunstenaar worden. En dat, dat, dat kon ook wel, maar op een gegeven moment... toen uh, leerde hij mijn moeder kennen. En toen wilde hij mee trouwen. En toen zei zijn aanstaande schoonvader... Paul, je bent een aardige jongen... maar uh, je moet wel een, uh, een echt beroep hebben als je met mijn dochter wilt trouwen... Dus toen heeft hij een cursus gedaan om schoolmeester te worden. En hij is schoolmeester geworden. Maar daarnaast maakte hij altijd nog uh, potten en schilderijen. En hij was ook heel actief in de muziek. Dus uh, hij deed er heel veel naast. En nu, nu is het Fasens Museum. <laughs> Die maken een tentoonstelling deze zomer met zijn werk. Nou ja. En een uh, maand geleden, op een zaterdagmiddag... hadden ze advertenties gezet in de krant. Dan kunnen Fasenaren samen... Uh, het kunnen hun spulletjes brengen die ze van hem hebben. En het was echt geweldig. Dus er kwamen mensen langs met dit soort bekers. Maar er kwam ook een echtpaar langs met een tekening van een twaalfjarig zoontje. Want mijn vader maakte iedere vrijdag om twaalf uur... een portret van een van de kinderen. Oh. En dat gaf hij mee. Dus echt dat soort dingen. Het was ontzettend leuk. En dat deed hij iedere vrijdag? Van leerlingen? Dus dat, dat werd mij verteld. oh Dat wist jij helemaal niet? Ja, dat, dat wist ik niet. Want hij heeft jou niet geportretteerd Nee, maar ik heb mijn kinderen ook nooit geportretteerd. En je vrouw ook niet? Nee, dus dat zal wel genetisch bepaald zijn. <laughs> ja, dat zijn. denk ik dan ook wel. Ja. Maar um, het, het komt dus van, van hem, deze liefde voor... Uh... Nou, volgens mij komt het artistiek talent van mijn vader... en de gekte in mijn werk van mijn moeder. Oh, wat was je moeder dan <laughs> voor vrouw? Ja, weet ik veel, die is gewoon heel grappig. Mevrouw Akkerman, ja, ze ja. leeft nog. Ja, die leeft nog. Mijn vader leeft niet meer, maar mijn moeder leeft nog wel. En die is gewoon prettig gestoord. Ja, maar ja. hoe dan? Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Het <laughs> is gewoon uh, ja, een beetje zenuwachtig. En... Zie je ze eigenlijk terug, als je naar die zelfportretten kijkt? Zie je dan ook iets van je vader of je moeder terug? Nou, toen mijn vader overleden was... op het, op het moment dat ik dat hoorde... Mm -hmm. toen uh, kwam ik in mijn atelier, gelijk daarna. En toen vond ik dat ze alle portretten die daar hingen... dat die op mijn vader leken. Dat was heel raar. En dat heb ik, dat heb ik nu niet meer als ik ernaar kijk naar die schilderijen. Dat was op dat moment... En echt op het moment dat je hoorde dat hij overleden ja, was? Ja, tel vertel later. Het was echt een hele rare, net een soort visioen. En dat, maar dat waren... Want was hij ziek? Kwam zijn dood onverwacht? Nee, het kwam onverwacht. Dus het kon niet zo zijn dat je naar zijn naderende dood toeschilderde? Nee, nee, nee, nee, je zag nee, gewoon nee, nee. opeens alleen maar je vader? Ja, ja. Dat moet een rare ervaring dat zijn. Dat was heel raar, ja. ja. En als je ze nu terugziet, zie je dat dan nog? Nou ja, inderdaad, nu deze hier, daar zie ik mijn vader wel een beetje in, ja. Omschrijft hij eens dan? Ja, dat haar. Kijk, ik word natuurlijk ook wat ouder. Wie, jij? Ik of word je vader? Ik ga eens een dus beetje we... meer op, op hem lijken, ja, zoals ja. ik me hem herinner. En, ik, ik, en dat is, ik heb een keer een leuke uitspraak gehoord van Helma van Veen. En die zei, uh, iedere ochtend sta ik mijn vader te scheren. Ja. En uh, dat heb ik ook, als het, naarmate ik ouder word. Hè? Dan, dan ga je toch meer op hem lijken, ja, de tijd dat je hem... Ja, het laatste, voor het laatst gekend hebt. Maar uh, in jouw geval is het natuurlijk... De, de hele tijd met je eigen hoofd bezig zijn... maakt het natuurlijk ook nog weer anders, toch? Ik bedoel, jij scheert niet alleen... Uh, trouwens, je scheert het niet helemaal, want het is een enorme bakkenbaar. Oh. Wat is dit voor statement? Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nee, nee ja, iemand zei een keer, je moet je bakkenbaar laten staan. Wie stadien. zei dat? Een, een, een jonge schilderes uit Den Haag, van academiestudenten. Het leek haar wel leuk. Ja, die zei pas bij jou. Dus dan hebben we dat maar gedaan. Gelijk opgevolgd? Ja, ja, ja. Maar goed, je hebt een andere verhouding met je gezicht... dan uh, de, noor, de doorsnee mens. De man die alleen maar ochtends even zich scheert, lijkt maar mij ja. zo. Ja, eigenlijk wel, maar... Hoe dat dan uitwerkt? Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Of ik dat, dat is ook weer niet, niet echt bewust. Volgens mij ben ik toch net zoveel met mijn gezicht bezig als... Ieder ander. Een willekeurig ander, ja. Er was trouwens een Want wat je dus doet, is je gezicht en dan uh, je hals en een deel van je schouders. Ja. En dan houdt het zo ongeveer op. Maar ergens in 2000 uh, kom je plotseling met een aantal uh, portretten waarin je ten voeten uit uh, ja, te zien bent. Ja, een soort grappige poppetjes. Ja. Wat was dat voor ja, dat was een uh, inwenteling? dat was een gril. Ik had daar gewoon zin in om, om, om, om poppetjes te schilderen ten voeten uit. Een soort 17e eeuwse schilders met een uh, schedel en een boek en een palet. Een soort attributen van ja, wat ik vind, bij een schilder vind horen. En dat sta je jezelf dan wel even toe, maar ja, dat moet niet te lang duren. Nou, dat mag ook best wel te lang duren, maar op een gegeven moment heb je er genoeg van en dan, dan stop je ermee. Dan heeft het lang genoeg geduurd, blijkbaar. We spraken uh, Frans Franciscus, een collega van ja. je, um, schilder en... Uh, schildert af en toe een zelfportret en veel portretten van anderen. Ja. En hij zegt het volgende, ik vind dat als je een portret van iemand maakt... moet het ook altijd een beetje een zelfportret zijn, dus van de schilder zelf. Ja. Maar bij hem, dus bij jou, uh, bij Philip Akkerman, is dat nooit. In al die oneindige rijen portretten is er eigenlijk geen één die hem echt is. Nee. Geen van de portretten lijkt, behalve misschien een heel enkele heel oude. Het inspireert mij heel erg om hem nu eens te schilderen... hoe die er echt uitziet. Mm. Het gaat bij hem nooit om het lijken. Het is theatraal, het is melancholiek. En hij zegt wel dat het onderwerp er niet toe doet. Maar hij citeert zich blauw aan de kunstgeschiedenis. Alles en iedereen komt langs. Ja. Dat klopt. Maar het zijn geen citaten, hoor, wat ik doe. Het, het, is, het is echt... Ik bedoel, je, je hebt kunstenaars die expres citeren uit de kunstgeschiedenis, maar dat doe ik niet. Ik heb heel veel schilderij gezien in mijn leven. Toen ik jong was, ging ik naar alle musea en ik bladerde alle boeken door. En het zit natuurlijk allemaal in je achterhoofd. En nu zeg ik, ik laat alles toe. Dus ook al die, die dingen, die, komen, die borrelen allemaal naar boven. En ik, ik laat gewoon alles toe, ik ben nergens bang voor. Dan is het maar eerder gedaan, dat vind ik allemaal niet <lacht> erg. Maar ik, ik, ik ben geen, geen doelbewuste, eclectische kunstenaar. Nee. Dat woord hou je, geloof ik, ook niet van. Nee, dat, je dat, je de, nee dat, dat, dat is gewoon een prima woord wat iets weergeeft wat ik niet ben. Nee. Wat jij dan wel doet, is dat je uh, iets herkenbaars laat zijn. Wat, wat is het dan wel? Dat begrijp ik niet. Die nou ja, als hij als Franciscus zegt hij citeert zich blauw aan de kunstgeschiedenis en jij zegt: Ja, maar het zijn geen letterlijke citaten. Nee. Wat is het dan wel? Want je ziet, je ziet van Gogh, je ziet pijkenkoch, ja. maar ja. waarin herken je ze dan? Wat is het waar zit het hem dan in? Ik bedoel, dat zie ik zelfs. Ja, dat zijn, dat zijn bijvoorbeeld uh, die, die, die, die bijkenkocht misschien in een haarband of zo, die ik wel eens geschilderd heb. Charlie Thorop. Zie je er ook in? Ja, dat vind ik een verschrikkelijke schilderij. Oh ja, oh. daarmee beledig ik je dan? Ja, eigenlijk wel. Maar. Maar uh, <laughs> uh, vind je niet zo verschrikkelijk. Ja, dat kan, ik niet, kan je niet zeggen. Ik vind het gewoon echt. Echt lelijk. Akelige schilderijen. Naar. Mijn maag draait om als ik ernaar oh, kijk. Oh, Ja, ja, ja. ja. En ik kan eigenlijk niet zeggen hoe dat komt. Want als je haar schilderijen zou omschrijven... dan kan je ook ja. een heel plezierig schilderij bij voorstellen. Ja. Maar ik vind ze echt... Uh, jij moet er niks van hebben. Heel kil vind ik ze. Pff. We gaan even naar uh, uh, muziek. Boostie Collin. Echt waar? En dan moet jij even uitleggen waarom we dat gaan draaien. Want ja. ik wilde er net al op uit. Want er uh, is hier namelijk een portret. Oh, met die bril. Ja, ja dat is wat een, is dat uh, voor bril? Dat is een Bootsie bril. Dat zijn de Star Glasses. Want Bootsie zegt dat je... Je moet een bril dragen, zodat je beter kan zien. Leg even uit wie Bootsy is. Ja, die kennen is, is begonnen als de bassist van James Brown. En die begon later een eigen band. En uh, bij James Brown heeft Bootsy geleerd... dat je mag frikken, Maar dat je wel op de eerste klap van de maat aanwezig moet zijn. Met de rest <laughs> tegelijk. Dat is dat verhaal van het, van het ritme wat ik net vertelde. Ja. Dus, dus Bootsy is een enorme frik, een soort Jimi Hendrix. Maar dan op de basgitaar... Maar op iedere eerste tel van de maand is je er. Dus het blijft, je kan ervan genieten. En het is hele serieuze muziek met ontzettend veel humor. En ik hoop dat mijn werk ook zo is. Oké, oh, kijk, zoveel overeenkomsten en gelijkenissen. Ja, ja, en bovendien ja. is een van je kinderen naar hem vernoemd. Ja, ja. Oké, okay, gaan we luisteren. <middels> Ik hoop dat de mensen de knop een heel lijn naar rechts hebben gedraaid. Ja, dat hoop ik ook. Ontzettend lekkere muziek, Bootsie Collins. Met het nummer Pinocchio Theory. Hmm. Uh, Philip Akkermans. Is you ze... fake the funk, your nose got to grow. <laughs> Kijk, dat klinkt ook goed. Wat, wat draai je eigenlijk in je atelier? Ja, ik draai Bootsy, James Brown natuurlijk. Maar ik draai ook heel veel klassieke muziek. Oh ja? Ja, daar ben ik ook een enorme fan van. Het is echt een veelheid van alles. Hè? Dus ja. niet alleen in dat schilderen, maar ook in je muziekkeus, ja, ja, begrijp ja. ik. Maar dat is ja. toch ook heel modern. Ja, het is heel modern. <laughs> en wat draai je? Wat voor klassieke muziek hou je dan van? Ja, soms hou ik bijvoorbeeld van één dirigent. Dan draai ik, welke, ongeacht de componist, maar altijd die dirigent. Bijvoorbeeld Frits Reiner, dat vind ik een geweldige dirigent. Of Arturo Toscanini. Oh ja. ja. En, en, en is daar dan een speciale dag voor? Of kan het zijn dat je ochtends brown... Nee, dat is dan, uh... nee, dat is dan echt uh, vier, vijf jaar lang niks anders dan Fritz nou, ja. ja, maar is ook, dat is wel echt monomaan dan. Nou, dat kun je wel stellen. En ja. van andere dirigenten ga ik dan echt over mijn nek. Dat is raar hoor. Ja, maar op een gegeven moment slijt dat. Dat is inderdaad echt wel mania. Ja, ja, ja. ja. Waar je dan mee te maken. En beïnvloedt dat ook uh, je schilderij? Onbewust. Ja, dat is, dat, oh, daar dat, kunnen dat, we niks nee, over zeggen. Dat, dat weet ik niet, dat is echt moeilijk. Um, is het zo dat uh, je oren ook extra ontwikkeld zijn? Ik bedoel, de, de, het feit dat je zo die muziek naar binnen laat komen. Nou, heb weet je... je, ik denk dat het schilderen is toch wel belangrijk is. Want ik heb, ik heb meerdere malen per dag dat ik aan het schilderen ben en dat ik denk: kom, ik ga een muziekje opzetten. En loop ik naar, de, naar mijn installatie en dan staat er al een muziekje op. Hè? Ja, dan hoor ik het is niet. dan weer <laughs> Dan, dan ik, hoor je het nee, gewoon. dan hem. ben ik dus zo met mijn ogen bezig dat mijn oren gewoon uitgeschakeld, mijn oren uitgeschakeld zijn. Dat is dan afgesloten? Ja. Zonder dat je je daar bewust van bent? Precies, dat is echt concentratie. Oh. Um, Willy Jolly is een uh, goede vriend van je en uh, fotograaf. En uh, hij vertelde ons dat jij altijd... Er komt nog wel eens een krant langs, een journalist. Dan moet er een uh, interview gemaakt worden. En er hoort dan ook een portret bij. Ja. Maar uh, die fotograaf wordt altijd afgebeld. Dan doet uh, uh, Willy Jolly dat. Ja. Wat is daar de reden van? Of wil je hem gewoon graag een klus bezorgen? Nee hoor, kijk. Uh, hij is een fantastische fotograaf. Ik, ik, ik ben niet zo gek op, op, op fotografie en kunst. Maar als iemand... Jij bent niet zo gek op nee, fotografie. Nee, nee, nee ik, ik, vind, ik vind fotografie zelden kunst. Maar als iemand prachtige foto's maakt, dan is het wel Willy Jolly. Willy Jolly? Ja, en uh, ik ben dus niet ijdel in mijn zelfportretten, want ik schilder mezelf als een slecht geschilde aardappel. Maar als ik op een foto kom, dan wil ik er op zijn voordeligst uitzien. Net zoals die mensen in 1850 de eerste foto's. Dan wil ik daar best ook wel een paar uur voor uittrekken. En dan, dan moet het gewoon een foto zijn waarover nagedacht is. Dan doe ik mooie kleren aan. En dan moet de fotograaf die moet het belichten. En, en Willy werkt zo. En dan doe jij een uh, Tirolen jasje ervoor aan, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, of een mooie hoed. En... De eerste keer had hij een Tirolen jasje mee. Oh, ja, en hij wist vest. precies ja. hoe hij moest poseren. Dat is hij heel erg gewend en dat werkt heel prettig. Ja. En uh, je neemt regelmatig hoofddeksels mee uit uh, uh, al die vakanties ja, die jij onderneemt ja. waar je zo'n liefhebber van bent. Ja, ik vind het heel leuk om een, om een hoed te dragen. Ik draag ook eigenlijk altijd al een hoed. En ik vind ook bijvoorbeeld foto's uit de jaren 40, 50, vind ik erg leuk. Van, straat, van het straatbeeld, hè, dat iedereen een hoed of een pet draagt. Het komt nu ook weer heel erg terug, dus het is gewoon geestig, hè, de, de, het straatbeeld verlevendigt. Uh. Een beetje mee. Ik herinner me nu trouwens dat er een foto ook van jullie interieur... van jou en je vrouw in de Volkskrant. In het magazine hebben ze nu ja. steeds als opening ja. zo'n prachtige interieurfoto. Een geweldig huis trouwens, wat ik zag op die foto. Maar jij was onzichtbaar inderdaad. Ergens achterin aan een tafel, helemaal ja. verstopt. Ik hoef toch niet altijd op de voorgrond? <laughs> Maar dat, dat, dat was dan ook de reden, dat je daar echt niet van houdt, dat je uh, oh, zo zichtbaar... Uh, nee, dat was, dat was dat is een, een redacteur van zo'n magazine, die zegt van... Uh, dan zetten we Madelon daar neer, zetten we Philip daar neer. Madelon is de dochter van Aket, dat verklaart misschien... Paul Aket, moeten mensen even weten, de uh, organisator van North Sea Jazz. Ja. Uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je zo met muziek... Of, was de een... Nou, ik was al helemaal gek op muziek, maar dat is misschien wel de een van de redenen waardoor we het bij elkaar uithouden. Dat we allebei van muziek houden. Hmm. Nu ben je uh, in de vijftig en uh, zijn daar die uh, 3000 portretten. Ja. Heb je enig idee over de komende dertig jaar? Ik ga gewoon door. Hoop ik. Wat komt er op de tegel te staan? Op de tegel staat, het is niet echt een motto of een levenswijsheid... maar meer een leuke uitdrukking, want ik woon in Den Haag... en dat is toch wel de stad van de leuke uitdrukkingen. Hier staat, kom jij uit een tubetje? Ik stond een keer bij een tramhalte... en twee mannen hadden een soort gekskerende ruzie... zoals ze dat daar heel vaak hebben. En op een gegeven moment zegt een van die mannen zo ruzieig tegen die andere: kom jij uit een tubetje? En iedereen die dat gesprek af, afluisterde wist gelijk wat er, wat er bedoeld werd... maar had die uitdrukking nog nooit eerder gehoord... En eigenlijk kom ik uit een tubertje, <laughs> dacht ik bij mezelf. Maar je kan het niet heel erg Haags uitspreken. Dat heb je dan. Nee, maar dat doe ik expres niet. Kan je het wel? Ik, nee. Ik, ik, ik ben geen Hagenees. Ja, ik, ik woon in Den Haag. Maar ik ben er niet en geboren. Ik al heel lang. En als ik dat ga imiteren, dan, dan is dat, dan is, dat is dan een beetje belachelijk. Hier rechts onderin, is dat nou de ado-supporter Philip Akkermans? Rechts onderin. Oh, met dat matje. <laughs> Het zou kunnen, ja. Ook heel onbewust natuurlijk. Afgelopen ja. zaterdag kon je er niet bij zijn, hè? Toen moesten ze thuis Toen spelen. hadden we een opening, ja. ja. Goed, uh, in de kunsthal. Ga allemaal kijken. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Veel plezier. Jacques Friends is onder andere te gast, de kinderboekenschrijver. Dank meneer Akkerman, dit was aflevering 2259, Akkermania. Tot eind juni in de Kunsthal, in Rotterdam. Tot morgen. Radio 1, Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?